Dit yeah. is de Daver donderdag op Radio 501. Nee. Nu op Radio 501 oh, daar is hij weer, Donderslag met de regisseur van dit spel. Ja oh, is oh, Radio oh. Donderslag.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 Dit is donderslag op donderdag bij heldere hemel. Het is vandaag 24 februari 2011 en dit is de 45ste aflevering van Donderslag. Hartelijk welkom vandaag tijdens deze nieuwe Radio 5 Alleen Daverende Donderdag. We gaan weer twee uur lang een nieuwe donderslag doen. En als je nu luistert, dan ben je er getuige van. Van thee tot bier. Ben ik je gastheer? Vandaag heb ik weer fijne muziek. En uh, natuurlijk de vaste rubrieken. Rob Ricaar heb ik straks weer aan de telefoon. En Theo Friet schuift om half drie aan met weer een gloednieuwe, blabla -bla blog. Je kunt mij mailen, het e-mailadres is 501 rvd.gmail.com, dus 501 RVD gmail.com. Laten we vertrekken naar Bier. En dat doen we met de wereldberoemde band uit Den Haag. De Rehers, met Ego gebaar, Ben je schoef? Er zitten rehers man, er zitten ergens. Zij mag er wezen, ziet er geweldig uit. Zij mag er wezen, ze ziet er geweldig uit. ja. Is een ego groot Hoor dan Enkel one last van Wat zegt ze Zo lang Zes zo kat zes zo vast. Enkele reisjes Retoertjes, daar doet ze niet aan Enkele reisjes daar doet ze niet aan mee. Ze is een ego groot dichtbaar. En kom mijn stans. Dan zegt ze zo lang. Zeg zo kat, zij zo vast. Het komt. Naar de maan, voor mij mag dat persie Een enkele reis naar de maan, ja, ze is een ego-dipper. Enkele balles, dan zegt ze zo lang, zes, zo kort, zes, zo vast. Egotipper uit Duitsland komt De Ves. Dit nummer heet Something Special. If there's no chance to reach you No bridge, no boat, no stones Then I would swim the waters Just like Brian Jones If I would ever lose you To someone else one day I'd sure be diplomatic Just like a Cassius Clay Like a Doris Day, 'cause you're so special, just like anybody else, 'cause you're so special, just like anybody else. Weer eventjes na twee, iedere keer op donderdag is het dan weer tijd om Rob Ricard aan de telefoon te krijgen voor zijn fabuleuze platenkeuze, tenminste de tip van de sluier. En ik krijg door van mijn redactie, die zit naar mij te zwaaien, dat Rob inmiddels al onder de knop zit. En ik hoor ook inderdaad wat klopgeluiden van een toetsenbord. Ben jij daar Rob aan die kant? Hallo? Ja. Ik spreek met Rob Ricard. Ah, Rob Ricard. Hoe ben je eigenlijk aan die naam gekomen joh? Van je voorvaders. Ik krijg nu net een, een, een, een pingeltje binnen. Een pingeltje? Ja. En dat houdt in? Een dingdong. Uh, een dingdong? Dat, dat, dat de muziek afgeleverd is in de studio. Uh, oh, op die manier. Oh, oh, wacht. Ja, dan ga ik zo even kijken. Dan, uh, want, uh, dat is dan voor half bier. Um, dan ga ik zo even kijken of ga zo je... Ga maar even kijken. Ja, kijk maar zo. Hebben maar hebben we het nu over? Nou, zijn... ja, de tip van de uit. sluier. Ja, ik vroeg hoe jij aan je naam was gekomen, want uh, daar denk ik ineens aan. Aan mijn naam? Oh, Ja, nou, dat, ja dat je voorvader. Die, die, komt, die komt van... Uh, dat is een heel erg lang verhaal. Het komt wel uit Frankrijk, toch, hè? Uh, uh, Rob Ricard komt uit, uh, dat, uh, komt uit Frankrijk. en ja. dat heeft te maken met uh, een van mijn voorvaders die uh, overmatig gebruik maakte van Ricard. Oh. En Ricard is natuurlijk zo'n Anisette, is zo een drankje. Ja, ja, ja, Ricard, ja pasties, hè. Ja. Pasties, ja. En daar komt, daar komt het vandaan, hè. Die is vroeger in een vat Ricard gevallen. En nou, dat is een heel lang verhaal. Maar. Oh ja, hij is niet verdronken? Nee, hij heeft het overleefd. Oh. En is hij eruit gekomen of heeft hij het vat leeggezopen? Nee, hij heeft, een, hij heeft zich er letterlijk uitgezopen. <laughs> hij heeft net zo lang gedronken totdat hij met zijn hoofd boven de ricaarspiegel uitstak. Ja, dat, zeker onverdund ook nog. Ja. Zoals Johnny daan zei van dat dikke spul krijg je van mijn cadeau. Precies. Ja. Hij had liever zijn zien. Maar goed, daar hebben we het niet over. Uh, we hebben het over, uh, hoe heet het, de fabuleuse platenkeuze. De tip van de sluier. En wat voor tip heb jij voor de luisteraars? Het komt uit een garage in Den Haag. Het komt uit een garage in Den Haag. Dus het is neder... Is tip. Het is nederbiet. Dat zeg ik niet, maar daar komt het vandaan. Oké, okay, nou, dan horen we straks om half bier uh, verder wat het dan is geworden. Denk het wel. En dan ga ik een plaatje draaien. Hoi. Zie je uh, straks om half vier. Nee, ik hoor je straks om half vier. Half bier. Ik ben al weg hoor. <laughs> ja. Doei. Hoi. Again. He better come home in my kitchen. It's hard to be ready I do. I know, check man. GAR DUNOR, het duo uit België en Nederland. Ze hebben steeds uh, gastmuzikanten waarmee zij optreden en ook albums maken. Wat je hoorde heet Pablo's Blues. Vanuit de regio is Friesland. Dit is 501. 501. 406. 407. Internet only. The fucking high. Jouw radio. Jouw radio. Jouw muziek. Jouw muziek. Echte muziek. Echte MUZIEK. Nieuw voor de pers, net een week oud is het nieuwe album van Greg Allman. Ook al bekend van die Allman Brothers Band. Van dit nieuwe album Low Country Blues heb ik gekozen Just Another Rider. Just Another Rider. We gaan nu wat stevigers draaien. Uit mijn bluesrock. Platenkast heb ik Kenny Wayne Shepard getrokken. Je hoort hem al spelen uit 1997 van het album Trouble is uh, dit een nummer, en het heet Chase the Rainbow. van de Faces met Rod Stewart... ...en als gitarist van de Rolling Stones. Van het album Slide On Live... ...voor de ja. Josephine. Dit is Radio 5. Is Radio 5. Donderslag! Hey. Donderslag. Hey. Donderslag! Op donderdag! Oh, hey, heldere hemel! Donderslag. Donderslag. De BlaBlaBlog van Theo Verriet. BlaBlaBlog.nl 24 februari 2011... Secret Story. Ik ben ziek, snot in mijn kop, rauwe keel, nergens zin in. Ik hang de hele dag op de bank, ik lig op bed of in bad, ik kan niks verdragen, de zon niet, de geluiden van de markt niet, de muziek niet, ik voel me beroerd. En dus kijk ik de hele dag naar het 24 kanaal van Secret Story. Een huis vol mensen die er net zo beroerd aan toe zijn als ik. Dat trek ik nog net. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Dit is Radio, is Radio 5 Dat was de Blablablog en dit is James Blunt met Stay the Night. We zijn halverwege het eerste uur en nog anderhalf uur te gaan naar Biruur. Dit is Donderslag. She's here, please don't come near, stay away. I let you know she's day. Don't come around, me alone, no me. Ook vandaag was dit weer de donderslaghuisband, de Beatles. Vandaag speelde zij Don't Ballamy Me van het album With the Beatles me. uit 1963. Vanuit de hoofdstad van West-Friesland, dit. ...is Radio 5.1. Ja, ja, ja, ja. Donnerslag met regie van Diesveld. Oeh, die van Diesveld weet toch alles van een soort Maar dat ga je allemaal willen weten, jongen. Is de muziek van de Cool Waters Band, Saltillo. luisteraars die net hebben ingeschakeld. Je luistert naar Radio 501 met Radio 501, daarvoor in de donderdag van middags 1 tot middernacht. Dit is Radio 501. Uit horen kwam Vitalis. Jos Leo, Jeroen Tenti en Erik Lensink zijn de muzikanten. Zover ik mij herinner hebben zij voor het eerste album een gouden harp gekregen. Ik wil nog een keer terug naar het album en daarop staat Las Live. This is Last Live. through your veins I am your baby I hear a sigh You want to love So do I Het is de Radio 5-0-1 Flashback. Tijd voor de Radio 5 Flashback. Flashback. Dit is Immigration Man van Graeme Nash en David Crosby. En die komt van het gelijknamige album uit 1972. When I was at the immigration scene Shining and feeling clean Could it be a sin? I got stopped by the immigration man He said he doesn't know if he can Let me in Let me in Immigration man Can I cross the line and break? I can stay another day Let me in Immigration man I won't tow your line today I can't see it anyway With his immigration face Giving me a paper chase But the sun was coming Cause all of us He looked into my space He a number over my face And he sent me running Won't you let me in Immigration man? Can I cross the line won't tow your line today, I can't see it anyway, here I am, with my immigration form, it's big enough to keep me warm, when the cold winds De jeugd van mijn grote zus is You're No Good van de Swinging Blue Jeans uit 1964. See how you really on But I wouldn't blame her if she said to me Oh no good, it's, it's no good It's no good, baby It's no good I'm gonna say it again It's no good, it's no good It's no good, it's no good baby It's no good Je weet zo'n man die meestal wel weet hoe of hij verder komt. Je weet zo'n man die het voortouw eigenlijk vrijwel altijd neemt. Je weet, ik ben zo'n man die eigenlijk altijd wel de weg kent. Want zelfs als hij hem niet echt kent, ja dan vindt hij dat alleen. Maar stel nou dat ik ooit eens twijfel. Dat ik ooit onzeker ben en die onzekerheid Dan mijn gevoel voor richting over stel stemstel Dat al klinkt het idioot, mijn automatische piloot het ooit begeeft En ik de weg dan niet meer weet Mag ik dan met jou mee? Mag ik dan met jou mee? Mag ik dan met jou mee? Mag ik dan met je mee? Mag ik dan met jou mee? Mag ik dan met je mee? Mag ik met je mee? Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Je weet ik ben zo'n man die meestal net dat stapje vlugger dan de rest Zo'n man die meestal net dat stapje sneller loopt Weet ik ben zo'n man die als je zelf even de puf niet hebt. Maar als je even zelf de puf niet hebt, je dan eigenlijk wel op hoopt. Stel nou dat ik twijfel Dat ik ineens vertraag En ik de snelheid van het leven Ineens niet meer verdraag En dat ik stamel over angsten Die ik nimmer had voorzien En niet weet te overwinnen bovendien Mag ik dan met jou mee? Mag ik dan met jou mee? Mag ik dan met jou mee? Mag ik dan met je mee? Mag ik dan met jou mee? Mag ik dan met je mee? Mag ik, dan met, mee? Mag ik met jou mee? Is uiteraard bijzonder klein dat het me ooit zal overkomen Ja normaal gesproken blijf ik aan het roer En vaar jij rustig met mij mee En in principe is de hele situatie dan ook zuiver hypothetisch Maar zeg nooit nooit en weet je Ach soms gaat het ook gewoon om het idee en ik moet je iets bekennen, lieve schat, het maakt in feite geen verschil Of ik nu vaar op mijn gevoel, of dat ik ga waarheen jij wil Want als er één ding is waaraan ik nooit zal twijfelen Dan is het het uiteindelijke doel Mag ik met je mee? Mag ik met je mee? Mag ik met jou mee? Mag ik met je mee? Ik wil alleen maar met jou mee, alleen maar met jou mee, ik wil alleen maar met jou mee Radio 5 van 1 plaats voor je hoofd is deze week. Mag ik dan met jou mee? Van Samir Bashira. Donderslag! Donderslag op donderdag. Bij heldere hemel. Met Roegier van Biesveld Op 5.01. We gaan dit eerste uur eventjes netjes afsluiten. En we komen zo bij u terug. Op de radioprogrammas van 5501 mail naar studio@radio5501.nl. De scharepoliti vraagt uw aandacht voor het volgende. De ijsjes van Hagendas bevatten eieren van kippen die nooit buiten komen. Wat? Komen die kippen bij Hagendas nooit buiten? Word wakker. Kijk op wakkerdier.nl. Help Stichting Aapdieren bevrijden en verzorgen. Spaar airmiles via a.nl r sparen kost u helemaal niets. Ga snel naar a.nl. Ik ben Willem Hiddink, coach van Energiecentrum MKB. De ondernemersclub voor energiebesparing. Oké okay, jongens, verander op tijd van tactiek. En luister, veel bedrijven vervangen kapotte TL-balken... door exact dezelfde TL-balken. Daar valt keiharde winst te behalen. Stap over op energiezuinige verlichting. Hoe? Ga naar energiecentrum.nl Varkenscarbonade bij uw supermarkt. Lekker goedkoop, want het varken leeft zonder stro in een kaal betonnen hok. Daarom zegt Wakker Dier, bij goedkoop vlees betalen dieren de prijs. Word wakker. Kijk op wakkerdier.nl Je kent het wel. Einde van de week, je zit op die heftruck. Net niet helemaal goed meer met je kop erbij. Mm -hmm. Het ging echt in een flits. Aangereden? Ja, echt vreselijk. En dat zet je ook wel aan het denken, zo van wat als ik nou dit had gedaan, wat als ik nou dat had gedaan. Huh? Dat hadden dus meer collega's bleek. Nu heeft mijn werkgever iedere week een veiligheidskwartiertje ingelast om dit soort dingen te bespreken. En merk je daar iets van? Nou, dat je allemaal toch net even iets beter oplet. Een bedrijfsongeval komt niet onaangekondigd. Denk samen met uw medewerkers na over veiligheid op uw werkvloer. Kijk voor meer tips op arboportaal.nl